4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op in het verkiezingsprogramma. Op het verkiezingscongres van de partij stemden de leden daarmee in. Het is voor het eerst in bijna 100 jaar dat de partij niet voor de doodstraf pleit in het programma. Op het congres was er ook geen meerderheid voor het voorstel van een aantal SGP'ers om het homohuwelijk weer af te schaffen. SGP-leider Van der Staaij pleit voor een strenger vreemdelingenbeleid en voor meer asielopvang in de regio. In de metro van Berlijn is een man van 26 door een groep jongeren van het perron afgeduwd. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen voordat er een metro aankwam. De man werd eerst lastiggevallen door de groep. Hij werd geslagen en geschopt en op het spoor geduwd. Hij ligt in het ziekenhuis. Daarvoor werd al een andere reiziger mishandeld op het station. Ook hij moest naar het ziekenhuis. De groep ging er in een metrotrein vandoor. Een in Afghanistan geboren Nederlander is in Engeland veroordeeld tot levenslang omdat hij vorig jaar twee politieagenten had aangevallen met een hamer. De Britse rechter heeft bepaald dat de man niet binnen zes jaar vervroegd mag vrijkomen. Hij was eerder al in Nederland veroordeeld voor moord op de vrouw van wie hij een huis huurde. Zorgverzekeraar CZ heeft een man uit Tilburg... die overgestapt was naar een andere zorgverzekeraar... doodverklaard. Eind vorig jaar stapte de man over... en behalve een zorgpas van zijn nieuwe maatschappij... kreeg hij ook een brief van CZ... waarin hij werd doodverklaard... en zijn partner gecondoleerd met het verlies. CZ spreekt van een pijnlijke en stomme misser. Het weer veel buien, vaak met natte sneeuw... windwaarts ook droge sneeuw. Er is ook kans op hagel en soms onweer. En het is een graad of vier... Morgen wisselvallig met soms som, zon, maar ook kans op regen of natte sneeuw. En opnieuw een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum 5 kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrak is waarschijnlijk tot half vijf dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, echt weer een uh, swingend begin van het derde en laatste uur... van Zandvoort op zaterdag. Met de Youth Corporation en Rock the Boat. Ja, later nog eens keer uh, uitgebracht trouwens. Uh, door het Nederlandse groepje Forrest. Ja, die hadden er ook een uh, bescheiden hitje mee... Ja, wat gaan we in het derde uur allemaal doen, eh, Albert Jan? Allereerst, rond de klok van kwart over vier... hebben we een kort pitreport. Er is nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. Ondanks het feit dat het in maart pas het, het, het seizoen 2017... van start gaat in Australië... is er toch nieuws uit de pitstraat... dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Roofers. En het gedicht van de week... ja, het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. En uh, onder de passende titel Weer Alleen. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. En wellicht nog wat meer sport kort nieuws. Dus ik wil zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. We gaan het weer gezellig maken op de radio. En kijken kan je doen via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk en luister je live mee Tijdens deze uitzending van Sanford op zaterdag Nog zo gauw ouwe nu van Delegation Hier zijn ze met Where is the Love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 Zo'n plaat die later weer opnieuw uitgebracht werd. Die bal door de groep uh, Timeless. En dit was het uh, origineel van de single Where is the Love? Inderdaad, de groep Delegation. Tien over vier. Soms wordt een hele goede middag geluk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, hè? Want we hebben onder meer muziek van Show Madness en Treat You Better. I won't lie to you. I know he's just not right for you.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 Het was hem, de ziel van Sean Mendes en Treat You Better. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we zijn eigenlijk uh, anderhalf minuten vroeg, maar hier is hij dan, uh, Albert-Jan, de Pit Reports. Dat Max Verstappen in een recordtempo grote stappen maakt, dat weet iedereen. Maar dat de Red Bull-coureur nu zelfs zichzelf gaat overtroeven, is hoogst opmerkelijk. De volgers van de officiële Twitter-account en de Facebook-pagina van de Formule 1... konden de afgelopen dagen via hun stem de beste inhaalacties van de Formule 1-seizoen kiezen... De ene halve finale ging tussen de inhaalrace van Verstappen op Nico Rosberg tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië en die van Kevin Magnussen op Jonathan Palmer in het Grand Prix van Amerika. Die halve finale besliste Verstappen met 59% van de stemmen in zijn voordeel. Ook in de anderhalve finale stond Verstappen met zijn inhaalactie op Rosberg... tijdens de Grand Prix van Brazilië. Met die tegenstander, de Kimi Raikkonen... ten opzichte van Felipe Nasser in Hongarije... had de Limburger meer moeite. Met 52% voor Verstappen tegenover 48% voor Raikkonen... was de uitslag een close finish. Dus in ieder geval Verstappen uh, krijgt in ieder geval de mooiste inhaalrace... via zijn eigen Twitter-account en Facebookpagina van de Formule 1. Het Italiaanse raceteam Ferrari hoopt de zoon van Michael Schumacher... te kunnen opnemen in het opleidingsprogramma. De 17-jarige Mick Schumacher kan in de voetsporen treden van zijn illustere vader... die in de rode bolide van Ferrari jarenlang de Formule 1 regeerde... en daarin vijf van zijn zeven wereldtitels veroverde. Voor Schumi junior staat de deur bij Ferrari ook wagenwijd open. Als hij wil toetreden tot ons opleidingsprogramma... ligt de rode loper voor hem uit, al dus Massimo Rivola... van Ferrari in Italiaanse media. Mick is heel goed opgevoed, complimenteren complimenten aan zijn ouders. Hij staat op zijn jonge leeftijd al onder grote druk van de media, maar daar gaat hij zeer goed mee om. Mick Schumacher heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij net als zijn vader ooit wereldkampioen in de Formule 1 wil worden. De tiener debuteerde twee jaar geleden bij het raceteam van Frits van Amersfoort in de Formule 4. Na twee jaar in die raceklasse komt Schumacher junior komend seizoen uit in de Formule 3 voor het Italiaanse team Prema. Dus er is nog veel te verwachten van de zoon van Michael Schumacher... namelijk Mick Schumacher. En volledigheidshalve, 26 maart in Melbourne... is de start van het officiële Formule 1 seizoen voor 2017. 26 maart, zet het vast in uw agenda... autosportliefhebbers Melbourne, Australië. Ja, was het maar vast hè ja. Albert-Jan? Oh, we hebben er weer zin in een nieuw seizoen in de Formule 1. Met alle nieuwtjes die we uiteraard blijven volgen... bij Zandvoort op zaterdag. Je hoort het elke, elke zaterdag en zondagmiddag... als we er zijn in ieder geval, zo rond kwart over vier. En hier is Bruno Mars nog een keer... De studio straks gaat verlaten na 5 uur. Jor, de single van Bruna Mars. Zonder Voor. En we hebben nog een, uh, ja, een klassieker uit de jaren 80 uh, voor je. Hier is je de grote muzikale familie uh, Womack. Womack en Womack uh, ditmaal met de single die ze inderdaad in de jaren 80 maken. Hier is T-Drumps. De studio bij CFM. De ene keer draaide van PC en de andere keer van CD. En, dat, ja. en die man draaide van CD en jij keek op de PC. En welke plaats zag je toen? Ik, ik ben toch zeker. Ze ik ben niet. toch zeker. Nee, dat is dit niet. Dat is dit niet, uh, Albert. Het is Wommek en Wommek uit de jaren tachtig, joh. de, de single uh, T-Drops. Ja, het is tijd voor Zandvoort Sportkort. Ja, allereerst paardensport. Joop van Dam, Nederlands kampioen. Plaatsgenoot Joop Van Dam is onlangs Nederlands amateurkampioen, eigenaar, trainer in de draf- en de rensport geworden. Zijn paard Echo won maar liefst 9 van de 13 wedstrijden. Piqueur rond de vlieger won bijna al zijn starts. Joop van Dam inmiddels 75 is al heel lang met de drafsport bezig. Al in 1975 begon hij samen met Jaap Kroon Senior een stal naast de Manege Zandervoorden, nu bekend als Manege de Baarshoeve. Tegenwoordig runt hij de stal samen met kampioen Jaap Kroon junior. En dan kunstschaatsen. Zandvoorter en kunstschaatser Michel Tsiba, 19 jaar oud... gaat dit jaar deelnemen aan de Winteruniversiade in Almaty. Het vroegere Alma-Ata in Kazachstan. Het Nederlandse talent kan zich hierdoor voor het eerst... bij de senioren meten met de rest van de wereld. De Winteruniversiade in 2017... is van 28 januari tot en met 8 februari zogezegd in Almaty, Kazachstan. Er doen 67 landen aan mee... Wij houden u op de hoogte. Ja, weer goed nieuws op uh, sportgebied vanuit Zandvoort. Dankjewel daarvoor, uh, Albert-Jan. Ja, we gaan ons uh, opmaken voor het uh, dier van de week. Roofers, ja, hij is het dier van de week. Maar eerst gaan we onder meer nog luisteren... naar die single van de Doobie Brothers en Long Train Running. En daarna gewoon nog een plaatje. Lekker mee dansen op de zaterdagmiddag bij CFM met deze van Lissabi, hoorde Save Me. Jawel, het is tijd voor ons Roevers dier van de week. Ja, en uh, hij luistert inderdaad naar de naam Roevers. En Roevers is een kruising jachthond van het 6 jaar. Hij is in het asiel beland omdat zijn vorige baas niet meer voor hem kon zorgen. Het is een super vriendelijke en vrolijke hond naar mensen. In zijn nieuwe huis mogen dan ook kinderen wonen. Andere dieren. Uh, daar is hij niet zo gek op en daar kan hij ook wel uh, niet mee omgaan. Kleine honden en katten daagt hij uit en jaagt hij achterna... en zoekt dan ook iemand die uh, hem hierbij kan begeleiden. In zijn leven is hij al heel wat verhuisd... van Griekenland naar Portugal en daarna naar Nederland. Het is dus een echte wereldreiziger, maar zoekt nu een vaste plek. In huis is hij netjes, zinnelijk en als hij eenmaal gewend is... kan hij ook prima alleen zijn. Autorijden is uh, hij gewend... En hier heeft hij dan ook geen problemen mee. heeft hij een rijbewijs. <laughs> Roefers heeft een rijbewijs. Ja. Hij is op zoek naar mensen die hem met hem op cursus willen... en die lekker met hem gaan wandelen. Wie geeft hem een actief en gezellig leven? Roefers verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Roefus verdient een thuis. Deze week Roefus als dier van de week bij CVM. Dus ga voor Roefus of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis. Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. En hier is er nog een keer... Nee, deze hebben we al gehad toch? Ja, ja, die hebben we al gehad. Wacht even hoor. Nee joh, die moet ik ook helemaal niet hebben. Uh, praat jij even, Dus zoek ik het even uit. Nou, dat is heel eenvoudig. De tussenstand bij het voetballen... en dan hebben we het over Barcelona tegen... dan moet ik even kijken. Uh, uh, even kijken. Uh, uh, LPA is stand 1 tegen 0. En er zijn 17 minuten gespeeld. Ja, Barcelona. Barcelona ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja deze moest ik hebben. <laughs> okay, ja, ja. Ik was hem even kwijt. Hier is Tiffany... And is het. Deze groep Durand Duran heeft ongelooflijk veel hits gescoord. En allemaal even lekker, hè? Ja. Heerlijke muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM Sandforge. Je hoorde de Ordinary Worlds. Ja, voordat we aan het uh, gedicht van de dag uh, gaan beginnen... mogen we niet uh, voor kwart voor vijf doen, Albert-Jan. Heel goed. Want er zijn heel veel mensen die gaan luisteren naar jouw gedicht. Klopt. We hebben eerst nog een uh, bericht over het uh, circuit Park Sandforge. Ja, en wel de nieuwe directeur uh, Ronald Kleven. Circuitdirecteur zet in op kwaliteit. Dan komt de Formule 1 vanzelf ter sprake. In september 2016 is Roland Kleven toegetreden... tot de directie van Circuitpark Zandvoort. De nieuwe algemeen directeur komt van onder andere Jaanland en gaat alles rondom het Zandvoorts Duinencircuit aanpakken... om een mooi totaalplaatje te krijgen... waar mogelijk een Grand Prix in zou kunnen passen. Eerst gaan we alle randvoorwaarden aanpakken... dan valt alles vanzelf op zijn plaats, aldus Kleven... Leven heeft de afgelopen periode op diverse circuits in Europa rondgekeken... en heeft daar informeel met diverse rijders, monteurs en anderen... kunnen praten over het circuit van Zandvoort. Allemaal zijn ze dol enthousiast over de baan in Zandvoort. En het doet ons goed. Het is en blijft absoluut een unieke plaats. Uitdagend en natuurlijk old school. Maar als je gaat kijken naar racerij, dan zie je dat er veel meer kan... en zou moeten gebeuren, de entree hoe het eruit ziet, de catering. Het zijn allemaal zaken die vernieuwing moeten krijgen, al dus kleven. Circuitpark Zandvoort wil de zes grote evenementen die er nu zijn... Italia, Zandvoort, familiedagen Driven bij Max Verstappen... British Race Festival, ADAC Masters, DTM en Historic Grand Prix... een andere en betere uitstraling geven. Die, thematische, die thematisering gaan we echt mee door. Het moet dus niet alleen voor coureurs en racefriends leuk worden en zijn, maar ook voor de partners en de kinderen moet het heel aantrekkelijk gaan worden. Over de familiedagen Driven bij Max Verstappen kan ik heel veel zeggen... maar dat ga ik nu niet doen. Ik kan alleen zeggen dat we in Nederland maar één weekend hebben met Formule 1-auto's... en dat is met Max Verstappen. En ik kan mij niet voorstellen dat er ergens anders gehouden zou worden dan in Zandvoort. En tot slot, het circuitpark Zandvoort heeft samen met de gemeente... de Stichting Dutch Grand Prix Zandvoort in het leven geroepen... Die een haalbaarheidsonderzoek gaat doen. Daarin gaat het niet alleen om het circuit, het gaat om de gemeente, de provincie, zelfs heel Nederland. Zie het als een organiseren van de Olympische Spelen in Nederland of een WK voetbal. Het moet een heel groot en breed draagvlak krijgen. Als besluit hij enthousiast af Kleven wil dat circuitpark Zandvoort weer grandeur gaat uitstralen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Het uitgebreide interview met de nieuwe directeur Ronald Kleven... kunt u teruglezen in de Zandvoortse Courant. Tot zover het nieuws over het uh, circuitpark Zandvoort. Nou, als dat allemaal gerealiseerd gaat worden, dan is dat goed nieuws. Zodanig ik het gedicht van de dag. Oh! I don't drink coffee, One side. And you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman Van de dag bij CFM. En het is weer een hele mooie. Ik zat weer eens in de kroeg van de week. En ik dacht... Ik dacht dat, dat ik aan de eenzaamheid bezweek. Naast mij nog een lege kruk. Het was er wel gezellig en druk... Toen kwam jij, jij naast me zitten aan de toog. Jij, jij was ook alleen en ik zag, ik zag dat je niet loog. Toen je met me proostte, was het gelijk mijn eenzaamheid die vervloog. Opeens, opeens stond je op. Ben zo terug is wat je zei. Maar die kruk bleef leeg en mijn eenzaamheid gelijk weer terug. Schenk me dan maar nog maar een wijntje in. Eenzaamheid heeft toch zo nog zijn zin. Zoveel mensen om me heen. Het wijntje is het enige wat me houdt op de been. Genoeg gehad, zei de barman. Genoeg gehad? Nu naar huis, nu het nog kan. Op de hoek van de bar... Zit ik dan alleen en staar voor me uit en vraag aan de barman, hoeveel is de buit... Kom je daar nou weer bij, bij dit gedicht van de dag, Albert-Jan? Ja, een... Wil je er wat over kwijt, of niet? Het is uit het leven gegrepen. Zo is het. Ja, ja, ja. <lacht> Ik denk altijd maar aan één persoon gewoon. Ik weet het niet. <lacht> het is heel raar, heel raar, heel raar. En dan komt deze plaat ook weer. Hier is Ramses Shaffi en laat me.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 Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen hand.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 Laat mij nog maar blijven. Diep. Dus laat me. Laat me. Laat me mijn eigen hand maar gaan. Laat me. Laat me. Ik heb er altijd zo gedaan. In het uh, programma tussen Nep en Floods. Ja, ja, ja, De ziel van Beverly Craven, wat blijft het? Een prachtig plaat, hè? You'll uh, promise me zo so, uh, aan het einde van uh, dit programma. Want het zit er weer op in de pop voor ons, uh, Vos. Het is zoals zo vaak, wordt bijgevlogen. En zo is het. Nou, morgen nemen we even een dagje vrij. Ja, morgen is het uh, Zandvoort op Zondag non-stop van 2 tot 5, want wij gaan ons bezighouden met. Ja, nou ja, dat hoeft, dat hoeft ook weer niet op de radio. <laughs> nou ja, wel. Ja, wel. Ja, we gaan de administratie bij. Ja, ja, zo is dat. Dat, dat kan. moet ook gebeuren. Goed, bedankt voor het luisteren. Ja, Fred is er nog niet. Nee. Dan gaan we dus non-stop instarten. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. En wij zijn de volgende week weer. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot volgende week. Dag. Some Doei.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 You must always face the curtain with a van. Forget about your scene, give the audience a queen. Enjoy it, it's your last chance at So we'll always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.